En een voorspoedige start. Mark Hokker met het NOS-journaal. Topambtenaar Erik Akerboom is kandidaat voor de vacature van korpschef van de nationale politie. Akerboom is nu secretaris-generaal op het ministerie van Defensie. En een selectiecommissie ziet volgens de NRC in hem de opvolger van Gerard Bouwman. De centrale ondernemingsraad van de politie heeft al gesproken met Akerboom en is akkoord, schrijft de krant.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 Het ministerie van Economische Zaken is bereid te helpen bij een eventuele doorstart van warenhuis V&D... dat uitstel van betaling heeft gekregen. Het ministerie zegt onder meer te kunnen helpen bij het vinden van geldschieters. Ook drogisterijketen DA en het moederbedrijf van schoenenketens zoals Manfield en Scapino kregen gisteren uitstel van betaling. Twee daders van de aanslagen in Parijs hadden al in oktober in Griekenland moeten worden aangehouden... Volgens het Duitse blad Der Spiegel hadden de twee paspoorten bij zich... waarvan de nummers op een Europese lijst van valse Syrische paspoorten stonden. De twee konden na registratie probleemloos via de Balkan naar Frankrijk reizen. De Nigeriaanse president Buhari denkt dat de terreurbeweging Boko Haram bijna is verslagen. Tegen de BBC zegt hij dat het Nigeriaanse leger technisch gezien de oorlog heeft gewonnen... Volgens critici overdrijft Buhari het succes van het leger. Steeds als het leger beweert Boko Haram te hebben weggevaagd... bouwt de terreurbeweging zich weer op. Ook deze maand zijn er nog aanslagen gepleegd door Boko Haram. Het weer bewolkt en vanmiddag vanuit het westen regen. Het kan daarbij ook flink waaien. Het wordt 12 graden. Morgen op eerste kerstdag zocht zon en later wat regen bij 9 graden. Ook tweede kerstdag kans op regen en dan 12 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Dat ja. is het wel. En de muziek heeft Ben Zonneveld dit keer gedaan. En we gaan er even van uit dat het een beetje kerstachtig is. Maar hij wou het niet Mocht delen. teleurstellen. <laughs> hij wou het niet delen. Dus het ja, is voor ja. ons allemaal een verrassing. Ja, uh, tegenover ons zit Toos Berger. Goedemorgen. Financieel medewerker van Classic Concert heb ik begrepen. En secretarieel tegenwoordig. Secretarieel tegenwoordig. Oh, heb je u geraald? nee Nee, nee, nee, nee, nee. Ik heb een dubbel functie. Hoe is het met de stichting Classic Concert? Heel goed, ja? heel goed. Ja hoor. Jullie we draaien nog steeds. Jullie barsten en van de vrienden? Wij barsten niet van de vrienden. Er kunnen we er nog wel een paar bij hoor. Okay. Zeker, die ontvangen we met de open armen. Goed, uh, we gaan het hebben over de, de Classic Concert van de Maastrichtse ja. in de Agatha Kerk. Ja.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 Kom. Vergeet je zakje schoenen niet? <laughs> nee, nee, nee. <laughs> nee hoor. Nee, flauwekul. Maar, maar wat ik daarmee nee. uh, bedoelde eigenlijk, is dat de productie zo groot is, dat ze hier al zijn komen kijken hoe het gaat. Uh, ja, oh, uh, oh, nou, daar komt een draaiboek ja, mee ja, hoor. Ja, nee, dat gaat niet zomaar. Maar dat, dat, dat hebben ze altijd, hè? Dat ze hebben ze altijd, al. ja. Maar uh, dat is denk ik ook wel logisch. Ze hebben natuurlijk heel veel eisen en noten op hun zang. Om maar even in muziek te blijven. Maar ik denk dat dat ook wel terecht is. Want zij hebben natuurlijk een naam hoog te houden. Mm -hmm. En dat, uh, ja, daar hebben ze ook een, een eigen pakket. Hebben zij dat... een wereldnaam?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 Ja. Ja, Leuk. Als, als, als we nou maar niet zeggen, we moeten uh, 52 keer vragen of we ergens mogen optreden.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 Het is al helemaal het gebouw, Ja, zeker. Dat gaan ze begin. nog inzingen? Of? Uh, nee, dat hoeven dat zij doen, niet. Hoeven ze niet. Het enige wat ze doen als ze aankomen, dan uh, hebben wij voor hun uh, het gemeenschapshuis of het uh, hoe heet dat de gebouw krocht, krocht uh, gereserveerd. En daar gaan ze onder het verkleden gaan ze ja. ook een beetje even de toonladders uh, oefenen.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 Meer. Dus wordt het wordt dus wel uh, een, een, een zaak van, van, van snel kaart te kopen als je nog iets. Ja, wil zeker. Doen. Ja, ja. Maar wat het leuke ook van dit is: want zij hebben de Maastrichters daar dan op hun ja. eigen website ook dit concert staan met een doorlink naar onze website. Dus dat is op zich natuurlijk al heel leuk. Maar je hebt echt van die volgers ja. hè, die oh, dus oh, ja, altijd meekoop. kijken waar zij optreden en dan gaan die mensen naartoe. Dus ze komen vanuit Klinklis. het hele land. Heb je, ja, ja. Heb, je, heb je daar een voorbeeld van? Van, van mensen die. Uh,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 Hij mag vooraan. Ja. Ja, het koor zelf. En een gereserveerde plek. Nou, ja, dat is ja, altijd leuk. Maar ja, nou ja ik vind wel dat je daar wat, uh, wat mee mag. Ja, dat is, dat is gewoon heel leuk. Want het dat koor dat, zelf is al 132 jaar oud, hè? Ja. ja is toch ook ja. geweldig, hè? Ja, dat is gew zeker geweldig, ja. En daarmee, het heet ook echt Koninklijke Zangvereniging. Omdat het dus ook beschermd als beschermdvrouw... Be uh, prinses Beatrix. Het is nu prinses Beatrix. Maar dat was toen kon dat ze nog koningin was. En Juliana is beschermd.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 Liederen, welke wat gaat zingen. dat worden? Nou, dat is nog de verrassing. De Holy City? Nee, dat nee? Is nog, die staat hier niet op. Want dat is dus, dus erbij. Is dat dat is dat? de toegift. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Nee, nee, nee. Dan gaan we... Nou, dan de halleluja uit de Messiah. Nee, dat kan nee, je nee, je blijft nee, het nee. Je blijft nee, het proberen. Nee nee, pro nee. Nee. Nee. nee, nee, nee. Ik ga het ook niet zeggen. je, je, uh, je meezingen. laat het de verrassing zijn ja. uh, van de dag. het zal een beetje op het eind zijn, Jullie gaan de kerk vullen. Nee, het is niet voor de pauze. Nee, nee, nee. En er ligt hier weer een Boek. Dit boek uh, is ook intree uh, voor de mensen. Hebben de mensen dit al? Nee, nee, nee, nee. We hebben, uh, ze hebben gewoon een toegangskaart. Hebben we apart laten drukken. Voor mm. grote producties doen we dat altijd. Okay. Want dat is uh, gewoon wat uh, handiger. En dit is het programma boekje. Wat ze morgen krijgen. Waar alles in staat. Ook uh, hoe ze vriend kunnen worden. Ja, van het, Lessenconcerts, ja. het programma voor uh, volgend jaar staat erin. Uh, wat ik wel nog even wil zeggen. Want dat vond ik wel heel jammer. Ja. Er stond in de Samsoorts krantje. Dat het afgelopen zondag het concert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 En dan uh, willen we nu verder met Gerry Rutte, want daar gaan we nog even... Uh, ja, tuurlijk. Je mag je programma nog mee. Dankjewel, Thoos. Uh, om even te praten over uh, Pluspunt, ook Zandvoort, Stekkie, uh, de nou ja, Verbeelding. Noem het maar op wie allemaal in dat gebouw zit. Ja, nou, ik wilde alleen uh, wat uh, Kerstmededeling doen ja, uh, van Pluspunt. Gisteren hebben we in ieder geval hebben we de kerstvrijwilligersreceptie uh, gehad...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 Drie puntjes. Eh, eh, kerst bij Pluspunt op dinsdagmiddag, 22 december. daar wordt een viergangen kerstdiner wordt daar geserveerd. 15 euro, inclusief een drankje. Is dat, uh, door, wordt dat gemaakt door degenen die altijd uh, het, het koken voor ja. hun rekening nemen? Ja.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 Houders waren er, die dus in Zandvoort wonen... die ook vrijwilligerswerk doen. Die, die ja, kwamen ook gewoon helpen. Ja. Dat is ontzettend leuk. Ja, Jonge natuurlijk. mensen ah, nou, ja. en met kinderen. En dat was heel erg leuk. En die vinden het ook, de taal is nog niet helemaal... Uh... Maar je wil natuurlijk ook als statushouders ja. integreren hier. Juist, En dat doen ze hartstikke goed. Nou. Had jij nog meer mededelingen? Dit waren mijn mededelingen van Pluspunt. Mooi, en als iemand wat wil weten over uh, de, uh, de, ja. de, de kerst, de oud en nieuw en uh, de eerste yoga van het jaar. Juist. Kunnen zij dat vinden bij VIP in Zandvoort? Ja. En daar zijn websites voor. Ja, daar kunnen ze alles vinden over deze website. Oké, dankjewel. Dan gaan nou, wij uh, toch verder wel. met het treintje Oosterhuis ja. All of Me.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 Waarom is dat uh, uh, van 10 tot 12 leeftijd? De leeftijd? Dat... Nou, het is echt voor de kleinste. Er zijn prinsessen, het zijn ah, sprookjes. Jongens van 15 vinden dit echt niet meer leuk. Nee, die gaan naar de disco. Je ja, ja. moet ergens beginnen, Ben. Dus het is echt voor de kleinste vanaf een jaar? kunnen ze? Zo... Ja, ik ben een beetje in verwarring, want jij zegt zo meteen. Maar uh, het is in de middag, toch? Ja, om 4 uur. En daardoor dacht ik dat jij een kleine doelgroep aan de hand nam en een wandeling oh. ging maken. Nee. Maar oh. het is dus uh, zoals uh, in voorgaande jaren. ...op allerlei sprookjesfiguren... ...Belgen en bellers... ...lopen en, rond. en die En uh, daar kan je naartoe. Ja. ja, daar kan je mee op de foto...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 komen en uh, bekijken die op een jaar, neem ik aan. Voor uh, dus, iedereen uh, die het leuk vindt. Precies, iedereen die het leuk vindt. Die gaat naar het hokje ben ook, toe. Tuurlijk. Ja. En bij het hockey staat de organisatie. De, ka zaak, ja. de, kassa. De, kassa. de kassa. Maar die staat weer echt... Er staat een uh, grote kassa. Uh, ja. En daar uh, zit iemand en die geeft jou boek, die, Daar koop je een boekje. Ja. En dat boekje kost 4 euro. En in dat boekje zitten een heleboel bladzijden met figuren die je moet spotten. Die je een handtekening dus moet halen. Dus een soort speurtocht. Een vossenjacht. Maar in het boekje zitten ook uh, uh, kaartjes. Waarmee je een uh, oliebol bij Harry Oliebol kan halen. Uh, een bij XL. Uh, een koekje bij Hans en Grietje. Uh, dus er zitten ook allemaal leuke dingen in. Ook nog een hele mooie kortingsbon voor de ijsbaan. Dat je de rest van de vakantie nog een keer kan gaan schaatsen. Ja, Leuk. En er zitten ook tijden in. Want we hebben ook nog de kerk uh, de hele dag open. Waar... Uh, uh, poppenkast wordt gespeeld en tussendoor gezellige muziek is.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 Dus ik zat het vanmorgen zo te, te bekijken. Denk, hoeveel figuren gaan er uh, dit jaar in de te lopen? Nou. Ik denk dat we snel tegen de 40 gaan zitten hoor. Ja, het zijn er een hoop. 40 sprookjesfiguren figuren die rondwandelen. Zeven. Nou ja, als je er zo even opnoemt, Roodkapje met een ja, sprookje. Ja, ja. Het zijn er vier? Hans en Gietje? Het zijn er drie? Bellen en het Beest? en de twee? De zeven maar, uh, dwergen heb je Ja, zeven. met z'n en een prins. Kapitein uh, Haak met z'n hele gevolg. Er, er zit natuurlijk een, een begintijd aan en een eindtijd. Ja. En hoe laat uh, kan het eerste kaartje gekocht worden? Het eerste kaartje kan vanmiddag al gekocht worden, want we hebben een huisje in de kerstmarkt uh, op die, die is open. Die is toen meteen open. Een um, um, um, kwart voor zeven.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 Nou, door zo mooi mogelijk te komen. Mooi mogelijk o, verkleed. Oh, ja. We en weer een jury. De, de, de kinderen moet ja, het verkleed. Ja, absoluut. Ja, ja. ja Want er, er loopt een geheime jury uh, rond. De Mystery uh, Jury. Ja. En die kijkt wie het allermooist is. En dan die prijzen, Nou, die zijn niet mals. Dat zijn Eftelingkaarten. Dus als je mooi verkleed komt, kan je dus een Eftelingkaart winnen. Dat is leuk. Ja he. Um, en die worden dus tussen kort voor zeven en zeven uur in de kerk uitgereikt. En daar moet je zijn. Ben je ja. er niet, dan is het jammer. Dan gaat hij naar de volgende mm, ja. mooie. Ja. Ja. Ja. Um, hoe laat begint het? Om vier uur. Om vier uur. Dus ja. je, om, de, de markt begint om drie uur, ik begrepen. Dat dus je kan, uh, je kan ja. dus een kaartje kopen... Uh, in, in de voorverkoop, zomaar ja. zeggen. Zodat je om, uh, om vier uur gelijk... ...raceend langs al die handtekeningen... Ja, nou, dan kwart voor zeven Daar heb je drie uur de tijd voor. En we doen het juist een klein beetje nog in het licht. Want sommige kinderen vinden het donker wat spannend. En vanaf half vijf wordt het spannend. Dus om vier uur beginnen. En dan gaat het al een beetje schemeren. En dan gaan we hebben hele leuke lichtjes allemaal. Dus dan uh, wordt het helemaal gezellig. Ja, dus het is iets meer dan 4,5 minuut per, uh, per, beest. <lacht> per beest. Dat, <lacht> Dat <lacht> wordt rennen. Dus dan moet je toch rennen. <lacht> nou ja, als je bellen en beest hebt, heb je er twee te gelijk. Heb je gelijk al ja, twee. Ja, precies. Een rood en kapje. De en de zeven. En de zeven en de heb je gelijk acht. Ja. ja. En de wolf tekent niet, want die heeft geen pootjes om te tekenen. Nee. Dus. Ja. Niet, die, te tekenen, nee. dus. Ah, die, die vinden de kinderen toch eng. Die vinden de kinderen eng, ja. Maar de wolf is vandaag erg lief. Is het zo'n hele en engert, die wolf. Ja, hij ziet er spannend uit. Maar hij is wel lief. Hij is echt een liefert Ja. Ja.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 Ja, ja, ja, met een kerstoma, en dat is een gemeenteraadslid. Een kerstoma? Ja, een ja. kerstoma. Ja, we kunnen het niet kerstvrouwtje noemen. Dat nee. is In zo'n sexy pakje, dat gaat hem niet meer worden. Dat... Nee, je moet gewoon komen kijken. Ja, ik kom zeker ja. kijken. Maar het viel me... Uh... De laatste keer ook wel op dat er inderdaad uh, toch mensen die wat doen in antwoord. Uh, ja. Inderdaad raadsleden die, ja. uh, die, die verkleden. Die vinden waren. dit leuk. Nou, ja, is ook leuk. We vragen wie willen meedoen. Oh, mag ik weer? Ja. <laughs> Tuurlijk. Maar hoppas, straks heb je de tachtig. Nou ja, nou, ja. acht. Nou, nog goed, goed. Zijn we gelijk klaar. Ja hoor. Ja. De hoeveelheid, hè, 40, is hartstikke leuk. Maar je moet ze ook aankleden. Doen ze dat zelf? Maken ze eigen uh, pakken? Of, of, hoe, hoe kom je daar aan? Het <laughs> wordt natuurlijk steeds meer dan. Ja. Ik kan me voorstellen dat je in, in, in jullie vereniging een paar pakken hebt. In principe hebben wij alle pakken netjes. Alle pakken, uh, ja, alle pakken hebben wij uh, hebben we zelf hangen. En uh, soms verzinnen we opeens weer een sprookjesfiguur erbij. Ja. En dan hebben we een... Uh, een naaien, uh. Ja, precies. We hebben iemand die heel erg handig is met, uh, met de kleding. En uh, die maakt dat dan voor ons uh, dus wat wij willen. Ja, ieder jaar uh, goed bewaren. Ja, het ja, ja, wordt de kast keurig halen. opgehangen oh, en uh, allemaal knap. verzorgd. Uh, ja. Ja. Ja, José en Martine. De twee zusjes die doen dat. José van See en Martine van Alm. En die zijn zo ontzettend handig met naald en draad. En als wij zeggen, zeggen wij, wij hebben dit ik. en dit ja, idee. Nou, hup, ze maken dat. Ze dus hebben een boze wolf nodig, dan maken ze een boze wolf. Ja, ja. het eerste jaar hebben we een aantal dingen gehuurd. Toen zeiden ze, nou, dat is zonde. Dat kunnen we zelf wel even maken. Ja. Dus laten nou, ja, we dat doen. Ze. doen ze. Ja, die kant wou ik ook op. Want als je uh, gaat huren. Ja, nee. En nee. dan uh, zeg maar dat je 20, zelf in twintig moet huren. Dan gaat dat een aardig. Pff, dan ja. worden de kaartjes wel 15 euro. Op plaats ja, nee, van vier, van vier. Ja. Want echt, echt, vier is echt goedkoop. Ja. Uh, nee, dus we hebben alles zelf. En dat gebruiken we ook dus in de voorjaarsvakantie met de, de, de Kids Adventure Week met de volse en dat ja. soort dingen. ja, nou ja dat, is, dat is het leuke ervan. Uh, de organisaties overkoepelen elkaar is antwoord ja. nogal, nogal stevig. Dus je kan daar uh, gebruik van maken. Ja. wordt ook uh, hoe, gedaan. Hoeveel kinderen had je vorig jaar. Ja. Weer. Het was het slecht was weer. Ja, nou, nou, nou, ik, ik dacht het was... een, een stuk of 100 en 150, ja, maar dat weet sorry. ik niet precies. Ja, want het was, ondanks dat uh, heel veel sprookjesviguren uh, bij de HEMA gingen wonen... Ja. En, en, en, en, XCL, bij, en bij de kerstman XCL. bij de XL ja. gingen wonen... Klopt. Ja. was het toch heel gezellig. Ja, het, was, maar, het is ook berengezellig. Het, het, het, het was gewoon slecht weer. En als je dan ja. toch zo'n 100 kinderen op de been krijgt... Ja, en, uh, ja dit wordt, wordt nu mooi, mooi weer. weer. Dus, en warm. Dus het is gewoon echt geweldig dit. Klinkt lullig, maar uh, moet jij een maximum stellen op een gegeven moment? Nee joh, we kunnen er gewoon genoeg mee doen. Ja? Maakt niet uit. Ja hoor. Het is een groot ja. plein, het kerkplein. Kijk, het is niet zo... Je kan ook nog een al, kistje appels erbij halen. Ja, ja tue, hoor, we hebben al Alperijn open. Ja hoor. Albertijn is is nog open, ja. Ja, echt.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 kassa staat daar heel ja. groot daar kunnen de kinderen rond de 10 12 maar mochten, mochten de kinderen daar onder zitten, nee, nee, daaronder zitten nee juist ook de juist tot een leen ja tot vanaf een vanaf leeftijd Ja, ze kunnen <laughs> lopen is juist voor de jongens maken er van 1 tot 12 van dan ja van 0 tot 12 van 0 tot 12 Prima. dan moet uh, vader of moeder het karretje duwen ja gebeurt ja. ja. een leuk verkleed komen Kom verkleed, want er zijn leuke prijzen te winnen. Kaartjes voor Efteling. Um, om vier uur, uh, rond vier uur, komen de, uh, de sprookjesfiguren aan. En daar ga je een handtekening halen. Om kwart voor zeven is uh, het slotfeest, zal ik maar zeggen, in de protestantskerk. Ja. Kost 4 euro per boekje. Ja. Er staan leuke opdrachten in. Kom verkleed. Ja. ja Dank je ja, Alsjeblieft. Tot vanmiddag. Tot vanmiddag allemaal. Tot Dank u wel.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 En dat betekent een volle kerk. 65 kinderen die komen met ouders, opa's en oma's, neven en nichten, broertjes, zusjes. Dus betekent dat die kerk hartstikke vol zit. En dat duurt van 7 tot 8 uur. Eh, een gigantisch gebeuren. En Michael Kappel een beetje kennende, weet ik dat het echt compleet en voortreffelijk georganiseerd is.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 Uh, je kan boekjes kopen voor een goed doel en dan gaan we met z'n allen gaan we daar zingen. En het goede doel is uh, de bijzondere noden van uh, deze regio. Uh, uitstekend gezegd. Uh, daar is uh, gloewijn te drinken en uh, daar is van alles mee te maken, mm. vuurkorven staan er en daar gaan we samen zingen. Wederom volle bak, maar nu buiten ja. op het kerkplein. De, de, de doelgroep bier. wordt ook wat ouder dan, hè? Dat wordt wat ouder. Ik denk dat de jonge kinderen misschien naar huis te gaan... maar de ouderen die blijven daar met, met een glaasje gloewijn zingen hartstikke lekker. Ja, de voorzang van die uh, uh, zang wordt door het uh, gemengd zand voor handen gedaan. Ja. Zoals ieder jaar. Ja. En iedereen uh, zingt mee. Op de leiding van uh, Minus. Ja. En... Uh,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 En dit koor, dus een heel beroemd koor, dat heeft al een paar keer in Zandvoort opgetreden, ook voor klassiek concert. Um, en die komen met, schrik niet, 90 mensen. Zo. 90 dus, dus, mensen. Dat ken ik maar bijna vol. Dat bedoel ik, 90 mensen. En die mensen die komen uit Hoofddorp, Nieuwvennep, Haarlemmermeer, zeg maar. Uh, Haarlem, Heemsteden en Zandvoort. En dat koor staat onder leiding van Rob van Dijk. De broer van. De broer van Louis van Dijk. Maar wel Zandvoort toch? Wat? Rob? Rob? Nee. nee? Rob, Rob komt het hoofd door. Okay. En die komen dan met z'n allen om elf uur binnen. En beginnen dan met een, een, een, een soort opera. Kijk, we, we weten allemaal eh, rond de lijnens De matthäus persoon, johannes Passion. Ja. Maar wat weinig mensen weten. Dat is dat er ook zo'n passion is geschreven. Voor de geboorte exact. van Jezus. En dat is de promise of Christmas.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 Overigens, ik heb een nieuwtje voor jullie wat nog niemand weet. Nou. Uh, Teunert van der Linde is eergisteren gebeld door het Haam Dagblad... dat hij is genomineerd tot Haarlemmer van het jaar. Zo. <coughs> Oftewel, voor heel Kennemerland vanwege zijn studie naar de Joodse historie... Ja. en de boeken die hij heeft geschreven. En daardoor is hij genomineerd... En we uh, horen wel of hij het wint of niet. Maar het is wel een nominatie, hè? Kan, kan daarop gestemd worden of is daar een, uh, is daar een jury van. van? Ik weet er verder niets van. Want wie maar... heeft deze nominatie gedaan? Wie nou, doet dat? Weet ik niet. Ook niet? Maar okay. hij, uh, ik kwam tegen. Ja. En dan, nou, dan, moet... we, dan moeten we dat maar eens gaan uitzoeken. Want het is natuurlijk wel, uh, wel heel bijzonder. Hij kwam uh, lachend naar me toe. Ja. Ja. Hij zei, Joh, wat mij is overkomen. En ik kreeg een telefoontje van het Arms dat ik genomineerd ben. Oh, wacht even. Er staat mij iets bij. Volgens mij heeft het in het Haarlem Zagblad gestaan. Een oproep wie je wil nomineren tot voor Haarlemmer van het jaar of zo. Nou, Zou je, dat kunnen? Daar is het. Dus de, eetje lezers, eetje van. de lezers. De lezers dan kennelijk. Maar toch wel, uh, wel grappig, want die, uh, die studie naar de, de Joodse uh, geschiedenis en het nieuwe boek wat nu uitgekomen is.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 Ik, ik voel hier een lichte ondertoon, meneer Jouwstra. Ja, en niet zo eens zo licht ook. En ik kan het helemaal <laughs> <Naast> meedenken. <laughs> Naast mij wordt hetzelfde. Ja. Ik zal jullie vertellen, ik heb dit uh, expres niet gedaan. En waarom nee. niet? Omdat ik helemaal gek word van al die kerstletjes Ik vind kerstletjes leuk, maar uh, niet te veel. Nou, wij wel. En bovendien... <hijen>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 Morgen hebben we een, een loop voor Sirius request. Ja. Is dat hetzelfde voorjaar? Ja, twee, nu zijn er 250 uh, inschrijvingen. Die beginnen bij Bies Club 5. Uh, om precies 12 uur. Dan lopen ze de boulevard Paulusloot richting het noorden. Langs het casino. En dan de uh, straatje uh, naar de Kerkstraat naar beneden. Naar het Gasterdsplein. Waagebanksplat. Waagebanksplat. Gasthuisplein, Dan de Zwaluwestraat. Dan bij Café Neuf rechts. En meteen weer links de Halterstraat in. En de Halterstraat rechts over Kosteloerenstraat. Kosteloerenstraat een stukje Sofieë weg En dan gaan ze naar de duinen in. Dan de duinen. <coughs> lopen ze naar de Natuurbrug. De Natuurbrug over de Amsterdamse Lijnlijn in. <coughs> en een heel stuk. En dan komen ze uit uiteindelijk de Brede Rodestraat. Omhoog. Weer een stukje boulevard. En dat eindpunt. alles... Binnen een tijd van... Nou, bakwerk maakt de eerste Maar de eerste die loopt al snel hoor. 10 kilometer is het. Ja, ja. En vorig jaar uh, liep men vanaf Zandvoort natuurlijk naar de grote markt. alwaar waar de cheque ja. werd overhandigd. Omdat toevallig het glazen huis... Nou, niet toevallig. Ah. Daar stond het glazen huis. En dat nu is, staat, het net... is het... Heerlijk. Ja, waarom? Nou, dat is ja. moeilijk lopen hoor. Maar in ieder geval is er morgen toch weer een run. Uh, um. Weet jij misschien of er nog mensen mee kunnen doen? Ik denk dat je je altijd kan aanmelden bij Beach Club 5. Oké, okay, dus vanaf Beach Club 5. Ja. Dan gaan we terug. Uh, naar de kerk. Ja. Um... En naar de kerstmuziek. Ja. He? Nou kijk, het He? belangrijkste is dat kerkplein en de omgeving, dat je op kerstavond, de 24e donderdag, dat daar een heleboel te gebeuren staat. En voor iedereen, He? zeg maar, voor alle He? leeftijden, precies, een gezamenlijk. Precies. En verhaal. dat begint met de ijsbaan die natuurlijk open is. Ja. Maar vervolgens, als je 20 meter doorloopt, dan zie je daar eerst die kindermusical.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 Dat het goed is wat je doet. Amin. FM dan.